met het NOS De VN-veiligheidsraad heeft unaniem gestemd voor een staakt het vuren van zeker 30 dagen in de Syrische rebellen Oost-Ghouta. Vandaag vielen er zeker 30 doden en de afgelopen week kwamen bij elkaar zeker 500 mensen om het leven door intensieve aanvallen en bombardementen van het Syrische leger, gesteund door Rusland. De Russen stelden in de Veiligheidsraad als voorwaarde voor de wapenstilstand dat de rebellen in Oost-Ghouta ophouden met schieten op Damascus. De wapenstilstand moet hulpverleners de kans geven zieken en gewonden te evacueren en de bevolking noodhulp te brengen. Het is nog niet duidelijk wanneer de wapenstilstand ingaat. De Veiligheidsraad heeft geen middelen om de partijen tot een bestand te dwingen. Steeds meer Amerikaanse bedrijven verbreken de banden met de belangenclub van vuurwapenbezitters en makers in de VS, de NRA. We hebben luchtvaartmaatschappijen Delta en United Airlines, autoverhunters Hertz en Avis en tientallen andere bedrijven de banden met de NRA verbroken. De massale boycott is een onverwacht succes voor de beweging die opkwam na de schietpartij op een school in Florida, waar een ex-leerling 17 mensen doodschoot. Anders dan bij vorige schietpartijen houdt de roep om strengere wapenwetgeving in de VS deze keer lang aan. De Europese Centrale Bank heeft bepaald dat de Letse bank ABLV niet meer te redden is en laat de bank failliet gaan. De ECB blokkeerde eerder al de betalingen via de bank in Letland en zegt nu dat de schulden van ABLV te groot zijn en dat verdere redding niet in het belang is van het publiek. De problemen zijn het gevolg van Amerikaanse sancties. De VS zegt dat de bank zaken heeft gedaan met partijen die het Noord-Koreaanse raketprogramma steunen en dat de bank geld heeft witgewassen. Klanten van de Letse Bank kunnen hun spaargeld tot 100.000 euro terugkrijgen. Het weer, wolkenvelden, maar ook opklaringen. Temperaturen rond het vriespunt. Een minima van tussen min 4 en min 7 graden. Morgen veel zon. In het noorden misschien wat sneeuw. En hooguit 1 graad boven 0. Vanaf maandag nog wat kouder. Dit was het... Zin in Zandvoort is zin in ZFM. ZFM. Met nu, de Nightwalk. Ladies and gentlemen, zaterdagavond, het beste van dance en R&B in de mix. mix. The mix, the mix. VFM's Nightwalk, presentatieradio, Mario Zandvoort. Met onder andere de party update Nightwalk 10, Showfacts en u mixer Fuck the neighbors, pump up your stereo. N.W. Nightwalk, the on-air dance show. Dance for TFM. FM.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 Nightwalk top 10, Nightwalk top 10. Show facts. En DJ's in the mix. DJ's in de mix. ZFM Zandvoort. ZFM. ZFM. ZFM. Zfm. Zandvoort. Vandaag zaterdag 24 februari. De laatste zaterdag uh, van de maand Het is vandaag uh, nee, niet vandaag, maar deze week schrikkeljaar. Wordt de muziek van Gary Chaos en Snoop Dogg met uh, Smoke Every Day. Officieel heette het uh, Smoke Weed Every Day. En toen werd het gedaan door Snoop Dogg en nu werd het gedaan door Gary Chaos. De komende drie uurtjes vindt het beste van Dance, R&B, een beetje pop tussendoor. De laatste shownieuws. De party op d 13 boven best plaats voor dansen. Nu straks een het tweede uurtje DJ Mousen met zijn Global House Vibes. En straks in het derde uurtje gaan we helemaal naar Italië... met de beste van de clubs uit Italië. Met DJ zover is het. Tot zover is, is, uh, tot tot zover is, is het uh, gewoon even tijd voor een beetje lekkere muziek. Daarom zit je natuurlijk aan je radio gekluisterd zaterdagavond, de warming up voor je stapavond. Met onder andere zometeen Busy, een kraadje papi. Ook Charlie Poo komt eraan. Maar er is die Charles J. Future in The Doors. Met een fantastische plaat. Een remix van Riders on the Storm. This is ZFM Zonford. Charlie, you know what it is when you hear that. Hey, Martin. I'll admit I was wrong. What else can I say? Girl, can't you play my head and not my heart? I was drunk. I was gone. I don't make it right. But I promise there were no feelings involved. Man Top down, top, top down, fill the love with the pennies in the top down. Shorty trying to creep in, I can't stand creep, creeping through the window like crop man. Talking to herself, going crazy. Fresh vanilla got us both going crazy. I, I don't know what you thought, I don't want to hear. I'm sorry, my fault. Has hey. this been good. Het kan nooit op je vraag, het is vies. Het kan nooit op je vraag, het is smerig. Het kan nooit op je vraag, het is ja, ja, ja, ja, ja. Het kan nooit op je vraag, het is ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Je doet netjes, maar je dans is vies. je in je bloed, netjes kan je niet. Je hebt geluk, want er groeit nu. Die schuur had meisjes stom, nu niet nee. ik, oh, dus ik, ik, ik, ik word er gillen van, oh, nu is het te laat Iedereen heeft door waar je voor gaat, dus ik zeg let's go Wat zei je op traag? als ik je met twijfels in je mag Het hangt goed op je vraag, is vies. Het hangt goed op je vraag, is smerig. Het hangt goed op je vraag, is ja, ja, ja, ja ja. Het yeah, yeah, yeah. hangt goed op je vraag, Oh, Jij bent een dier van de nacht. Slaapt overdag en op jacht in de nacht. Oh, maar niet uit wat je dacht. Je kop de hele club en lacht naar you de bank. Dan snap ik bij jou mee in raining. Maar alsjeblieft vergeet niet training. En liever judo heeft geen mening. En als we liever niet match kleding. Het kan nooit op je vraag, het is vies. Het kan nooit op je vraag, het is smeren. Het kan op je vraag, is ja, ja, ja.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 al die bitches weten hoe het gaat Baat maar olo, zet me dole olo Daarmee kill ik al die vlinders in je mag We bitches weten hoe het gaat Ik gedraag massa A, want dan krijg je resultaat Weten oh, kom je niet te laat, anders wordt een nigger kwaad Ben de baas, baby, jij bij mij slaat oh, Backstage, een hele vieze ding, oh. ding Ben met mijn niggas, dus kom jij met je vriendinnen, oh. Vriendin, oh Dit lang, ben leg, lang, kom langs En dan maken we een film geen triller. En dan dood <tied> op je vraag.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 How long? Ik heb nog weer een beetje shownieuws voor je. Na zijn scheiding van Demi Moore in 2011 trok Acting Cutcher een week lang zonder eten de berg in. Hij nam alleen water van theesakjes en een kladblok mee. Zo vertelde de acteur afgelopen dinsdag in het podcast van collega Dax Shepard. En de taxichauffeur in New York is schuldig bevonden aan het stelen van de koffer van John Legend op het vliegveld JFK. Daarin zaten onder meer een set cartier kroppen Knopen, moet ik zeggen, er waren van 24.000 euro. En, eh. Uh, ja, de man die fungereert in de uitgelekte seksstijl van Black Sina. is zijn ex-vriendje, Mackie. De beelden zouden volgens hem met de mobiele telefoon van Sina zijn gemaakt. Alleen zij ontkent het allemaal. Maar ja, uiteindelijk. Hè, ben je toch weer een beetje in de picture. CFM Zandvoort, zaterdagavond, zometeen onderweg de party-update. Maar even muziek. Charles J. Viewed in the doors. Met uh, Riders on the Storm, nee, volgens mij. Zit er een foutje in de playlist? We gaan een Andrew Miller draaien met Insomnia. Wandeling over het strand. Door de duinen en het centrum van Zandvoort worden muziek van Armin van Buren. Samen met Conrad Zewel, met Sex, Love and Water. En uh, Armin heeft het nummer zelf geschreven. Dus ook tekst kan hij schrijven. Niet alleen maar uh, goed draaien en leuke deuntjes maken, maar ook nog eens de tekst schrijven. Zie Zandvoort zaterdagavond 24 februari. We gaan eens even kijken wat voor leuke feesten op zijn deze zaterdag. 24 februari 2018. Nou, als eerste beginnen we met met Escape in Amsterdam... met werksfeestje Brainwash. begint om 11 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie check de website escape.nl. Met natuurlijk onze eigen zoon van Raymundo. Hij doet de line-up daar. En vanavond heeft hij meegenomen plastic van... en sexy Mr. S on sex. En uh, MC is Janto vanavond dus... in de Escape in Amsterdam met werksfeestje Brainwash. En als we wat verder voorbij escape lopen, dan komen we aan bij Club R. Dat is vanavond de Vieze Poezendek 4 jaar. begint ook om 11 uur tot 5 uur in de ochtend in Club R. En voor meer informatie check de website r.nl Met onder andere F.S. Green, Mitchell Kelly... Raph Maximus, Covergirl Sunny, Kleine Kim... en G&M, de Naked MC. Dat is vanavond allemaal in Club R. Het feestje Vieze Poezendek 4 jaar... En nog een wekelijks feestje is in de Melkweg in Amsterdam. Encore Backyard. Begint de klok van binnen nacht, Duurt tot vijf uur in de ochtend. Over voor meer informatie op de website melkweg.nl. Met onder andere Jules, Claire Lyon, Jean Jeansen, DJ Prime, waxfriend en hosted by Guild. Tot vanavond dus in de Melkweg het wekelijkse feestje. Encore met vanavond Backyard. En we dichter bij huis in Haarlem vanavond in de Stalker. Boogie and the Beast and Gin and Juice. Begint ook, rond de klok van middag 8 uur tot 5 uur in de ochtend. Voor meer informatie, check de website clubstalker.nl. Met Boogie and the Beast. Dat is, uh, dat is de ruimte. En daar wordt Jeroni, uh, Mark Boon en Tony verwacht. In uh, de Gin and Juice locatie. Dominic Brooks en Snappy Steve. Vanavond dus in Club Stalker. Boogie and the Beast en Gin and Juice. Oftewel beneden waarschijnlijk Boogie and the Beast en boven Gin and Juice. Doe zover ook de party update. Kort even een paar leuke feestjes. Vanavond er is ook wat in de Cigodome te doen. Zaza aan Moet weer even googelen naar de Cigodome en dan je al die informatie. Wat we doen met muziek. Julian Diezo met Dos Gardinias ardenias para ti con ella quiero decir te quiero te adoro records. I love two gardenias <laughs> for to say with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 En DJ's in the mix. DJ's in the mix. Op ZFM's antwoord. ZFM. ZFM. ZFM. Remix. En dan voor de muziek van Krusty Beats met Everybody Dance. Dus is de van het team. Boven beste plaat voor de danshoek. Deze week op 10 Crystal Clear. Maar dan met de K. Met de car. With Just a Little. De Sunday Service Mix. Op 9 deze week Rapson. Met uh, Heat Fusing Nathan Thomas. De Scott Diaz Remix. Op 8 deze week uh, Filter Freaks. Met Master Blaster. Op 7 deze week Joe Met Love Stream. Op 6 Supernova. Met de Joy. Op 5, Frank Rizzo met Call Upon Me. Op 4 deze week, Ryan Blade met You Can Hide. Op 3, Camel Fett en Elder Brooks met Cola. Is weer dat stijgen? Ex-nummer 1 plaatje. Op 2 deze week, Ilias en Baritos met So Serious. En deze week nog steeds op 1. Volgens mij allen. vanaf dag 1 van dit jaar, 2018, op 1. Pasal met de Groovy Cats. Nou, die hebben wel zo vaak gedraaid. Ik heb een andere plaat. Nieuwe muziek op de radio: Angelo Varere en Hatiras met Inda. The house. 1929. 29 up the street uh, on the 45th of St. Nicholas Avenue in the house. Alright. In the house. Alright. In the house. rand door de tuin en het centrum van Zandvoort. Hoor de muziek van Danny Howard met The Harvest. En daarvoor muziek van Alexis Raphael met Throw Me Some Funk. En tot zover ook het eerste uur van de Nightwalk. Niet getreurd, zo meteen. Het nieuws en weer, dan zijn we nog twee uur lang bij. En met zo meteen, om tien uur, DJ Mavsen met zijn Global House vibes. En straks om elf uur vliegen we helemaal naar Italië. Met de beste van de clubs uit Italië met DJ Kapperskelly. Voor u nog even muziek. Ilias Savras met Love Away. En ik zeg tot zometeen na de break.